11 uur. Het is Lieselot Thomasen met het nos journalisatie Interpol. Heeft een lijst verspreid met daarop de namen van 173 IS-strijders die mogelijk naar Europa komen om zelfmoordaanslagen te plegen. De gegevens zijn gevonden in IS-gebied. Volgens de Interpol zijn de IS-leden opgeleid om met explosieven om te gaan, zodat ze zoveel mogelijk slachtoffers kunnen maken, schrijft de Britse krant The Guardian. Ze zouden bereid zijn een zelfmoordaanslag te plegen en een martelaar voor de islam te worden. Het is niet duidelijk of de mogelijke aanslagplegers al in Europa zijn aangekomen hulporganisatie Artsen zonder Grenzen is terug in de Afghaanse stad Kunduz. Bijna twee jaar geleden bombardeerde de VS per ongeluk een kliniek van de organisatie, waarbij 42 doden vielen. Daarop verliet Artsen zonder Grenzen de stad omdat er twijfels waren over de veiligheid van medewerkers. Nu heeft de hulporganisatie een kleine medische post geopend in Kunduz, omdat er voldoende garanties zijn om de veiligheid te waarborgen. In China zijn zeven mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een bouwkraan. De kraan viel om op een bouwplaats waar gewerkt wordt aan een kantoor van een groot bouwbedrijf dat in handen is van de staat. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de zuidelijke stad Guangzhou. Het is niet duidelijk waardoor de kraan omviel. In China gebeuren vaker ongelukken op het werk. Veiligheidsvoorschriften worden geregeld genegeerd. Een beer heeft in de Pyreneeën 209 schapen de dood ingejaagd. Het dier viel in de bergen een kudde aan... waarna de dieren massaal over een klif stortten. De kadavers werden afgelopen woensdag in Spanje ontdekt. Aan Franse zijde werden een aangevreten karkas gevonden... en sporen van een beer, zoals haar. Ongeveer een kwart van de kudde is gedood. De andere dieren verspreiden zich over het gebied. Door de aanhoudende mist hebben de herders... nog niet alle dieren weten terug te vinden.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 Ja, Jan Morks, de door velen nog de velen steeds genoemd als de, de ultieme uh, klarinetist van de oude stijlwereld. En dat beamen ik graag. Um, ik laat nu een stukje horen waar Jan Morks samen met uh, Peter Schilproort klarinet speelt. En verder Ari Lichthuid op de gitaar, Bob van Oven op de bas... En Martin Benen op het slagwerk. Out of the gate.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 P.S. Boogie.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 But nobody knows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 going Barbara Dennerlein op het Hemmendorgel. Het is alweer voorbij. Het is alweer voorbij. Die prachtige twee uren ZFM Jazz op de zondagmorgen en herhaling op de vrijdagochtend. Ik hoop dat u een gezellige luisterochtend gehad hebt. Ik zou zeggen, volgende week is er weer een uitzending en wij gaan stoppen.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 llorar por mí y de emoción desesperada me estremezco Brotaron del pudor de un sigue igual santo. Ayer, ayer lo vi llorar, llorar por mí y de repente. Ja, ja, ja. Al comprender. Ja, ja.